Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. De Oekraïnse vliegtuigen hebben neergehaald, worden gestraft. Het vliegtuig werd vannacht neergeschoten bij de oostelijke stad Lugansk. Alle 49 inzittenden kwamen om het leven. Poroshenko heeft morgen uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Bij het kantoor van Poroshenko in Kiev is afgelopen nacht een bom ontdekt... zegt een bron binnen de veiligheidsdienst. Lijfwachten vonden het explosief bij de poort waar de dienstauto's onder doorrijden.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 Morgen vooral zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... door werkzaamheden bij Knopen Diemen, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. porque você não gosta? Se te provocar. Van CFM gingen naar Brazilië. Je hoorde de nummer 1 uit dat land. Dat was Anita en bla bla bla. Het is over 3. Welkom terug bij Zalvoet op zaterdag. Met in uur 2 de volgende onderwerpen. Uh, we gaan onder andere de agenda doen uiteraard. We gaan ook blijven blikwerpen op Le Mans. De 24 uur die zojuist van start gegaan is. Wat we ook gaan doen. We gaan het nog over voetbal hebben. Uiteraard... ...komt het uh, hoopvolle begin van Nederland op de WK nog wel ter sprake. Maar ook in Zandvoort is uh, de komende tijd een leuk uh, voetbaltoernooi. Oké, okay, dat krijgen we dus allemaal in uur 2 te horen van Zandvoort op zaterdag. En Wierman Lex, die zei het al, het zonnetje gaat schijnen zo dadelijk. En als we nou naar buiten kijken vanuit de studio aan de tolweg Tina, ...dan heeft hij weer helemaal gelijk, ons eigen Wierman Lex van de horen. Hier is Shaka Kang en I'm Every Woman. De collega Wilfrede zei het ze zojuist al bij CFM. Zo dadelijk gaan we het ook weer hebben over Le Mans. Want zojuist zo gestart al daar in Le Mans de 24 uur race. Momenteel hebben ze 11 minuten verreden. Straks veel meer nieuws daarover. Maar eerst blijven we nog even in de voetbalstemming. Hè? De stemming van gisteravond. Hier is André Hazes en wij houden van oranje. Een kampioen, wij houden van oranje om zijn daden en zijn doel. En met deze plaats van de André Haas zitten we meteen weer in uh, het sfeertje van gisteravond. Hè. Een geweldige overwinning tegen Spanje. 5-1 de eindstand in het voordeel van Nederland. Geweldige prestatie dus, waar we enorm trots op zijn. En daar houden we inderdaad van Oranje. Ruim 48.000 toeschouwers daar in het uh, stadion, uh, Willem. En uh, ja, viel het jou ook op dat de meesten voor het Nederlands elftal waren? Ja, zonder meer... Uh... Er waren zo'n 5000 Nederlanders daar aanwezig. Maar de Brazilianen steunden Nederland ook. En uh, vooral hadden ze de hekel aan één van de Spanjaarden. Een hele hoop gejoel, hè? Ja, ja, daar Costa was dat uh, een Braziliaan. Maar vorig jaar zijn eigen laten neutraliseren. Tot de Spanjaard. Ja, en dat werd hem niet in dank Niet afgenomen. echt. Hé, <laughs> hey, we hebben toch al voetbal. In Salvoort gaat er ook gevoetbald worden. Ja, uh, er is nu is het zaalvoetbaltoernooi, uh, uh, welbekende uh, toernooienloop uh, nu in de sporthal. Maar een andere leuke evenement is... Uh, wie wordt uh, Panna King van 2014? Panna, zegt dat jou iets? Dat zegt me helemaal niks. Nou, Wat is dat? Panna, een panna is uh, het door de benen spelen van de bal bij de tegenstander. En dat is toch een kunst. En dat is uh, een mooie uitdaging uh, voor de Zandvoortse jeugd. Uh, het wordt georganiseerd door uh, sportservice uh, Heemstede Zandvoort. Het wordt uh, Op de schoolpleinen uh, zijn de voorrondes. Uh, die beginnen... Uh, bij de oranje School op 24 juni. En dan uh, de Mariaschool en de School komen ook aan de beurt. En de finale is dan op uh, 25 juni om 1 uur op het uh, Badhuisplein. Het uh, is niet zomaar iets. Vorig jaar is dat ook geweest. Toen was de finale op het uh, Raadhuisplein. De winnaar uh, van de finale uh, hier in Zandvoort die maakt een kans uh, op deelname van de WK-finale... die in september... Uh, ...in Amsterdam in Paradiso uh, gaat plaatsvinden. Dus er ligt uh, heel veel toernooien over dat uh, Panna. Ja, ja, en daar is zelfs een wereldkampioenschap van. Ja, de winnaar uh, maakt de kans op om daar een deel te nemen. Ja, helaas voor de winnaar van Zandvoort uh, is dat ook niet te ver van uh, Zandvoort. vindt dit jaar plaats, die WK-finale in Amsterdam. Maar ja, het is toch een uh, heel mooi evenement. En het is leuk, hè, Panna. Dus kunnen ze zich uh, nog inschrijven? Ja, het wordt op de scholen gedaan. Kan je je niet uh, inschrijven, niet aan de voorrondes uh, meedoen. Dan heb je toch nog de mogelijkheid om op uh, 25 juni uh, je in te schrijven bij het grote eindtoernooi. En dan maak je alsnog kans om daaraan mee te doen. Oké, okay, Panna dus in Zalvoort. Ik ga zeker even een kijkje nemen. Lijkt me wel leuk. Meer dan de moeite waard. Hier is Ellen Clark en Sweet Taste. Girl, minute, 60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 Deze single van eh, eigenlijk de sonforter Ellen Clark, zou mogen we wel noemen. Zijn we trots op. Je hoorde met zijn Single Sweet Taste. Het is 19 minuten over drie uur geworden. daar gaan we het hebben over fietsprakken. Ja, wat er hebben last van eh, in sonforter. En daar wordt nu keihard tegen opgetreden. Maar eerst nog een plaatje van Eswet en Simpson. Hier is Salid. De zingel van Eswet en Simpson en Salid As A Rock. Ja, we gaan het hebben over de fietsvrakken. Want daar wordt door de gemeente tegen opgetreden, Willem. Dat klopt helemaal, Rob, fietsvrakken. De maand mei is handhaving bezig geweest met het opruimen van de fietsvrakken. En dat hebben ze door de hele gemeente gedaan. Het resultaat was dat ze 36 fietsvrakken verwijderd hebben. Dus zoals een fietsvrak aantreffen... Dan voorzien ze die eerst nog van een sticker. Dat die op een bepaalde datum weggehaald gaat worden. Ja, is die dan nog niet weg. Dan wordt die verwijderd. Dan worden ze nog twee weken opgeslagen. En is er dan nog niemand geweest van ik mis mijn fiets. Dan worden ze vernietigd. Oké, okay, ja, maar er zijn nogal wat fietsvrakken. En volgens mij hebben ze nog lang niet allemaal weggehaald. Dus mochten mensen een fietsvrak tegenkomen. Wat kunnen ze dan doen? Nou, dan kunt u als je een fiets... ...aantreft in je buurt die daar al weken staat... ...met een lekker band of gebroken ketting... ...wat als een fietsvrak herkenbaar is... ...kan je contact opnemen met de gemeente... ...met het telefoonnummer 5714023 5714023. Dat klopt. Bellen met de gemeente als je een fietsvrak tegenkomt. Zometeen over twee tal platen... ...dan hebben we de evenementagenda. Maar eerst onder meer Kaoma, hier is Lambada. mooi mooie muziek uit de jaren 80, je hoorde Meroyan en het singeltje Kaylee. Ja, nee, die gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen is de evenementenagenda, want het is even na half vier. Willem. Ja, evenementenagenda zat te doen in Zandvoort uh, dit weekend, maar ook de komende tijd. Gaan we even terug naar uh, gisteren. Toen is er een uh, opening geweest van een uh, expositie, de Keramiek Expo... Uh, die loopt vanaf vrijdag 13 juni tot zondag 13 juli. En dat vindt plaats in het museum hier in Zandvoort. Daar exposeren 16 beeldende kunstenaars. En wat zij met elkaar gemeen hebben is dat zij allemaal werken met materiaal keramiek. Het is een gevarieerde kleurrijke tentoonstelling... waarin de vele mogelijkheden van keramiek te zien zullen zijn... Zo figuratief, abstract, monumentaal, klein, verfijnd, grof, speels en strak werkwoorden vertoond. De openingstijden van het museum die zijn van de woensdag tot en met zondag van 1 uur tot 5 uur. Aan het Gasthuisplein. Aan het Gasthuisplein, ja. Dan hebben we ook dit weekend op het circuit een evenement. Dat zijn de Benelux Open Races. De Benelux Open Races, ja... Die hebben verschillende clubraceseries op circuit Zandvoort... met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup. Dat is een Belgisch uh, veld. Nou, die het zijn Kevers, maar uh, met een flinke motor erin en een leuke uitgebouwde auto's. Dat zijn ook niet de minste, want die rijden in tegenstelling tot waar wij uh, een blik ook op werpen, een 24-uur-race op uh, Le Mans. Die rijden zelfs een 25-uur-race en die vindt plaats op uh, Franco Champ later uh, dit jaar. Op het circuit is verder dan ook nog een uh, muziekfestival uh, vandaag. Uh, Clouds is dat. Dus mocht je zeggen van ik ga naar het circuit... dan kan je dubbel op genieten. Je kan en van de Benelux Open Races uh, genieten... en daarna lekker uh, de oren laten verwennen... door de muziek op het festival Clouds. En uh, van de kevers natuurlijk uh, morgen tijdens Vaderdag. Dus vader meenemen. Ja, die vinden dat ook uh, prachtig. Dan een stukje muziek uh, waar het over clouds. Ik denk van een heel anders genre muziek vindt plaats in het uh, Holland Casino. Daar komt uh, morgenmiddag 15 juni uh, een optreden van Something Else. En daar mag zeker uh, gedanst worden in het casino bij het optreden van Something Else. Er zijn wel bepaalde voorwaarden om daar binnen te komen. De minimumleeftijd is 18 jaar en je hebt een uh, geldig legitimatiebewijs uh, nodig... Dan is er ook nog een dresscode en die heet uh, Stijlvol en Verzorgd. Het begint allemaal in het casino om 4 uur en het duurt tot uh, ongeveer acht uur. het op het uh, casino. Nou, naast het casino ligt het uh, Badhuisplein. Daar is ook uh, iets moois. Uh, de vijftiende morgen dus. Uh, daar is van alles te zien en te koop uh, betreffende kunst- en boekenmarkt... Uh, daar komen een aantal uh, antiquaires uh, naar Zandvoort. En wat ze allemaal meebrengen, dat zijn uh, plaatjes, albums... van bijvoorbeeld Verkade, uh, Hille, Flipje. Je kent hem nog wel hmm? uh, van de Betuwe uit Tiel, uh, van de Shem. Ja, en veel meer van uh, zo'n soort dingen. Maar daarnaast ook romans, detectives, kookboeken, tuinboeken, kinderboeken. En misschien uh, is ook wel dat... Uh, boekje, wat u ooit uitgeleend heeft, nooit teruggekregen, maar wat u graag nog eens een keer zou willen lezen en vindt u daar terug, op die markt. Misschien wel je eigen boekje dan? Ja, <lacht> Je weet het maar nooit. Wie, wie weet, uh, Rob. Nou, ja, dat is het. Uh, de evenementen die hier in Zandvoort op dit moment uh, gaande zijn en binnenkort uh, plaats gaan vinden. Oké, okay, tot zover de evenementenagenda. Wil je de evenementen nalezen? Ga gewoon even naar je tv... En zet hem op kanaal 40 digitaal. CFM TV, 24 uur per dag bij je. Met niet alleen het radiogeluid van CFM, waar je dan van kan genieten. Maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. De agenda, het nieuws. Kortom, te veel om op te noemen. Ga kijken op je tv. Willem en ik deden even lekker mee met deze single uit de jaren 80 van Denise Williams. Zo, so let's hear it for the boys. We de dus juist van Lex van der Hoorn om half drie onze uh, weerman uh, Lex. Het weer, ja, vanmiddag uh, krijgen we lekker zonnetje. En als ze zo naar buiten kijken, heeft uh, weerman Lex van der Hoorn helemaal gelijk. Dus geen code oranje hier in Nederland. Maar die was uh, gisteren wel natuurlijk uh, voor uh, Spanje geldig. Hè. Dat geloof ik het ritme van Zandvoort, ook op TV. Ook op TV.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 Ja, voor deze dame Carol Emeralds begon het eigenlijk allemaal in Nederland... met deze single, You're pack Back It Up and Do It Again. Het is 13 minuten over half vier. Dat betekent dat ze al ja, drie kwartier aan de gang zijn daar op Le Mans, Willem. Ja, dat klopt, Rob. Drie kwartier geleden 54 auto's van start gegaan... voor de 24 uur van Le Mans. En ik had het er eerder al over, het gaat daar echt tussen drie merken... Audi, uh, Toyota en Porsche. Alle drie die merken met drie auto's uh, vertegenwoordigd. En kijken we even naar de stand van zaken op dit ogenblik... dan zien we die drie merken die tot nu toe netjes de eerste drie plaatsen uh, verdeeld hebben. We zien aan de leiding uh, de Toyota met uh, Alexander Woods. Uh, op een tweede plaats vinden we de Audi terug met uh, Andreas uh, Lotterer uh, achter het stuur. En op een derde plaats... Uh, Vinden we een Porsche terug uh, met de Duitse uh, Timo Bernhard. Uh. Oké, okay, Alexander Woets, een uh, oud uh, Formule 1-coureur. Ja, uh, het zijn veel uh, Formule 1 uh, oud formule 1-coureurs die we terugvinden daar. Want uh, naast Woets, uh, die deelt auto's samen met uh, Nakajima. Ook geen onbekende uit de Formule 1. En met uh, Sebastian uh, Buemi. Drie Formule 1-coureurs, voormalig uh, Formule 1-coureurs op die auto dus. Bij Porsche vinden we onder andere Mark Webber. Vorig jaar nog twee uh, actief uh, bij Red Bull in de Formule 1. Uh, die uh, rijdt een van de Porsches. Oké, okay, dus uh, ja, van, uh, van de Formule 1 dan uh, beland je al vaak, of uh, al gauw in de 24 uur van Le Mans. Ja, we zien uh, vaak uh, toch dat uh, na een Formule 1 carrière, hetzij uh, de rijders overstappen naar de DTN, hetzij naar uh, races als deze. rather be. I would away forever Exalt Welge plaatsen, je hoorde Klindernit en B. Ja, Zandvoort is in de prijzen gevallen, Willem. Ja, dat klopt helemaal, Rob. Zandvoort is derde van Nederland geworden. Wanneer? Ja, ik wou wel zeggen, dan nou, wil je uiteraard graag weten waarmee. Nou, de gemeente Zandvoort heeft dinsdag een mooie derde plaats gehaald tijdens het Nationaal Congres City Marketing. En dat in de categorie kleine gemeenten tot 100.000 inwoners. De jury uh, besloot uiteindelijk dat uh, Leeuwarden op de eerste plaats kwam, Gouda op de tweede plaats, maar Zandvoort op een hele mooie, keurige derde plaats. Die prijs wordt al uh, sinds 2010 uh, uitgereikt aan gemeenten die hoog scoren in het promoten van hun stad, of in dit geval Zandvoort uh, dorp. Uh, en het wordt ook wel city marketing genoemd. De jury uh, constateren dat de kleinere gemeente het niet altijd even gemakkelijk blijkt... om uh, city marketing uh, in de volle breedte uit te voeren. Daarom mocht je zandvoort juist trots zijn op die uh, derde plaats. Voor een dorp met uh, ja, plus-minus 16.000 inwoners uh, komt de badplaats heel hoog uit de bus. En daar is hij natuurlijk hard aan gewerkt... Uh, door zowel uh, de gemeente, maar zeker niet in de laatste plaats uh, VVV Zandvoort. Oké, okay, zeker weten, goede prestatie voor Zandvoort, de derde plek dus. Nou, hoe gaat het met uh, de hockeydames? Want om kwart over drie is in Den Haag de finale van... Uh de WK Dames Hockey gestart, Willem. Ja. Ze hebben nog twee minuten in de eerste helft te spelen. En Nederland staat voor met 2 ja. tegen 0. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En ik vind het helemaal leuk als je kijkt tegen wie ze spelen natuurlijk. Ja, dan moeten wij woensdag ook Want dan komen we toch weer terug op ja. het voetbal. Ja. Australië. Ja. Als dit een voorbode is voor Nederland-Australië wat voetbal aan gaat... dan zitten we ook woensdag weer goed. De dames van uh, hockey staan 2-0 voor tegen Australië. Ik sta niet aan te gaan.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 poppen, nederpoppen. Het zou leuk om weer eens uh, terug te horen. Joh, de circus en verliefd tot over mijn oren. Ja, de dames. eerste helft uh, zit er inmiddels op. 2-0 tegen Australië. En Australië miste net nog zo vlak voor uh, de rust een uh, strafcorner. Dus een gelukje voor Nederland. Zometeen meteen de, de tweede helft die we uiteraard ook in de gaten gaan houden. We hebben het gedicht van de week, Dier van de Week... en nog veel meer in het derde en laatste uur van Sanford op zaterdag.